8 uur, Joeri Stubinitski met het NOS-journaal. China vervalst zijn economische cijfers om te verbloemen dat de economie afzwakt, schrijft de New York Times. De krant baseert zich op bronnen bij grote bedrijven in China en op westerse economen. Die schatten dat de economie van China zo'n 1 tot 2 procentpunt te hoog wordt ingeschat. Overheden zouden onder meer de positieve cijfers publiceren over de productie, winsten van bedrijven en belastingopbrengsten. Argentinië en Brazilië hebben hun ambassadeur in Paraguay teruggeroepen... in reactie op het afzetten van president Fernando Lugo. Hij werd vrijdag weggestemd door het parlement... omdat hij zijn functie slecht zou hebben uitgeoefend. De Argentijnse president Kirchner sprak eerder van een coup en kondigde aan dat ze de kwestie aan de orde stelt... tijdens een Zuid-Amerikaanse handelstop komende week. Ook onder meer Ecuador en Venezuela... hebben zeer kritisch gereageerd op de afzetting van Lugo. Ze weigeren zijn opvolger, Frederico Franco, te accepteren. De crisis in Paraguay begon vorige week... toen bij een confrontatie tussen de politie en boeren... 17 mensen om het leven kwamen. Lugo heeft die kwestie volgens het parlement niet goed aangepakt. Oud-chef defensiestaf Luc Kroon is overleden. Hij was de hoogste militair van 1998 tot 2004. Minister van Defensie Hillen prijst het optreden van Kroon. Zijn doortastendheid en intelligentie zijn van grote waarde geweest voor de modernisering... en professionalisering van de krijgsmacht, aldus Hille. Luc Kroon was 69 jaar. Voor het eerst sinds 1851 zijn er op het westelijk halfrond... al voor 1 juli vier tropische stormen ontstaan. Tropische storm Debbie vormde zich afgelopen week in de Golf van Mexico. Verwacht wordt dat die uitgroeit tot een orkaan. Alberto was in mei de eerste grote storm van dit jaar... nog voordat het orkaanseizoen officieel begon, op 1 juni. Daarna volgden nog storm Beryl en orkaan Chris. Het nationale orkaancentrum van de Verenigde Staten... voorspelde eerder een rustig orkaanseizoen. Meteorologen verwachten twaalf tropische stormen... waarvan er zeven tot een orkaan uitgroeien. De Verenigde Staten waarschuwen voor een mogelijke aanslag... in de Keniaanse havenstad Mombasa... De Amerikanen hebben aanwijzingen voor een terreuraanval. Wat die aanwijzingen precies zijn, is niet duidelijk. Wel maakte de politie in de hoofdstad Nairobi bekend... dat er opnieuw materiaal is gevonden waarmee een bom kan worden gemaakt. Eerder deze week gebeurde dat ook al. Amerikaanse regeringsfunctionarissen maken de komende dagen geen reizen naar Mombasa. Er is geen negatief reisadvies gegeven... maar burgers wordt aangeraden de waarschuwing ter harte te nemen. D66-leider Pechtold verwijt premier Rutte slappe knieën. Aanleiding is de aankondiging van Rutte op het VVD-congres... dat hij een aantal maatregelen uit het vijf-partijenakkoord wil terugdraaien... zoals de Forense tax. In Nieuwsuur zei Pechtold dat je niet moet weglopen... van de handtekening die je een paar weken eerder hebt gezet. Hij benadrukte dat D66 geen bezuinigingen en lastenverzwaringen... uit het vijf-partijenakkoord zal terugdraaien. Afspraak is afspraak, aldus Pechtold. De nieuwe Griekse regering wil vier jaar de tijd, in plaats van twee jaar, om het begrotingstekort terug te dringen tot drie procent. Premier Samaras wil daarover de komende week onderhandelen met de Europese Unie. Het uitstellen van de deadline is een van de voorstellen van de regering aan de EU en het IMF om de voorwaarden voor steun te versoepelen. De partij van Samaras, Nieuwe Democratie en de twee coalitiepartijen hopen ook dat er geen extra bezuinigingen nodig zijn op de salarissen en de pensioenen, Dinsdag begint het overleg met de EU... over de voorwaarden voor een steunpakket van 130 miljard euro. De nieuwe Griekse regering bestaat uit partijen... die in principe achter de deal met de EU en het IMF staan. Maar een meerderheid van de Grieken hoopt toch... dat de steun kan doorgaan op wat minder strenge voorwaarden. Het graf van Elvis Presley wordt toch niet geveild. De begraafplaats in Memphis heeft de lege tombe... op het laatste moment teruggetrokken van een veiling... na protesten van fans... Het ging om de crypte waar Elvis na zijn dood in 1977 twee maanden in heeft gelegen. Het robotvoetbalteam van de Technische Universiteit Eindhoven is in Mexico wereldkampioen geworden. De robots zijn gemaakt door studenten en wonnen in de finale met 4-1 van een team uit Iran. Het team uit Eindhoven doet al sinds 2005 mee aan de Robocup en eindigde vier keer als tweede. De vijf robots voetballen volledig zelfstandig zonder menselijke sturing. Het weer bewolkt en regenachtig. Bij een matige en aan de kust krachtige zuidwestenwind... wordt het 15 tot 17 graden. Vanavond wordt het droog vanuit het westen. Morgen wat buien en af en toe zon het wordt dan gemiddeld 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Net over de grens in België is een aanrijding geweest... op de E19 Breda richting Antwerpen. Daardoor is de weg nu dicht tussen Hazeldonk en Beer. Verkeer op weg naar Antwerpen kan het beste omrijden... via Roosendaal en Bergen-op-Zoom.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 Ja, niet op de radio, maar ergens in het riet, direct bellen met de fenolijn. Of met Sovon Vogelonderzoek, als u maar belt, want u bent dan getuige van iets heel bijzonders. Kreeg, kreeg, kreeg, kreeg, kreeg, kreeg. Dit is het Kleinwaterhoen. In Nederland een extreem zeldzame broedvogel. En Joost van Brugge, van Sovon Vogelonderzoek, had het geluk om te horen en te zien... Wat wil het geval? Joost was op zoek naar het zeer zeldzame kleinst waterhoen. Het kleinst, dat is weer een ander. En die klinkt zo: En het kleinst waterhoen duikt tegenwoordig iets vaker op. Er zijn meerdere. Echt bewezen broedgevallen in Nederland. Dus Joost zoeken en luisteren en lang in het riet liggen. samen met zijn compaan Remco Wester. En hij sprong een denkbeeldig in, uh, gat in de lucht. toen hij dus niet dit geluid hoorde. Eh, dat is het kleinst. maar hij hoorde. dit geluid: het Klein Waterhoen. Dus volgt u het nog: het Klein Waterhoen. Er zijn in de geschiedenis maar een paar broedgevallen bekend... en nu heeft Joost er al twee gesignaleerd. Nu is een solitair mannetje natuurlijk nog geen broedpaar. Laat staan een nest met kuikens, maar toch, toch, het belooft wat. Twee mannetjes met elk een eigen territorium. Het is al een begin. Mocht u nu in de nabije toekomst een paardje van het Klein Waterhoen tegenkomen, of nog mooier, een van die gitzwarte kleine kuikentjes, doe dan als Joost van Brugge springend denkbeeldig gat in de lucht en belt u heel zachtjes de Venolijn 035 6711 338 met de melding van een broedgeval van het Klein Waterhoen. Dat zou wat zijn. Goedemorgen, we openen direct maar even met nieuws over collega Janine Abbring. U weet het vast, ze heeft haar rug gebroken bij een ernstig ongeluk... tijdens de opnames voor Wie is de Mol? Zij heeft een zware operatie achter de rug en is nu voorzichtig... en met de tanden op elkaar wat aan het revalideren. En het zal nog wel enige weken duren voordat ze weer naar Nederland mag. We hebben op de redactie heel veel brieven en mailtjes voor Janine ontvangen. Uh, op dit moment is er een hele doos post naar haar onderweg... En via Twitter laat zij het volgende weten. Uh, ik citeer. Hallo wereld, ik leef nog. Al denkt mijn rug daar geloof ik anders over. Ze hebben een rip verwijderd en daar een nieuwe wervel van geknutseld. En een ander uh, hierin schrijft zij. Kan onmogelijk in 140 tekens onder woorden brengen... hoeveel steun ik heb gehad aan alle lieve mail, tweets en berichtjes. Echt ongelooflijk. En hier nog eentje. Ook aan alle hondenopvangaanbieders dank. Lois zit gelukkig op een boerderij in een hele roedel. Mag hopen dat ze straks nog mee naar huis wil. Nou, de laatste tweet. Ik focus me nu op mijn herstel... en mag waarschijnlijk pas over een week of drie naar Nederland vliegen. Nogmaals heel erg bedankt voor alle ruggensteun. Nou, u kunt uw lieve berichtjes blijven sturen naar vroegevogels.nl... of naar postbus 175-1200ad in Hilversum. Mijn naam is Menno Bentveld en tot 10 uur is dit vroegenvogels. Vindt u dat ook zo heerlijk? Twee uur lang geen geoh over dat Nederlandse elftal. Ik uh, geniet er nu al van. Maar wij zijn niet de kinderachtigste. Wij doen ook wel een beetje mee aan die sportzomer. U hoort deze ochtend muziek uit Italië en Engeland. En dit was de ouverture van de opera La Cirque van de Italiaanse componist Domenico Cimarosa. De grote zandzuigers zijn inmiddels vertrokken. Er is... Winterkoning op de buitenmicrofoon. De grote zandzuigers zijn inmiddels vertrokken. Er is helm geplant en de kavels worden bouwrijp gemaakt. Nog even en de tweede maasvlakte is klaar voor gebruik. Door de aanleg van dit nieuwe haventerrein is 2500 hectare zeenatuur verdwenen. Ter compensatie is 25.000 hectare zee gesloten voor de visserij. Maar wat is nou het effect van die compensatie? Heeft de natuur er ook wat aan? Bioloog Medelbart van Eerden van Rijkswaterstaat... heeft een bijzondere manier gevonden om daar onderzoek naar te doen. De aalscholvers van het Vorense Duin bemonsteren voor hem de vissen voor de kust. Verslaggever Rob Buiten is gaan kijken bij het onderzoek van Van Eerden... en van de mensen van het Ecologisch Adviesbureau Waardenburg. Het heel voorzichtig, de kolonie inlopen. Het is een enorme gepiep op de achtergrond. Ja. Allemaal jonge aalsgolvers, Een koor van beesten, hè? Ja. Ja. allemaal bedelomvis. Ja, het ziet er goed uit als je op je heen kijkt hier. Hè? Overal nesten met ja. uh, twee, drie jongen. Ja, het van is echt vier. Echt fantastisch. Het is echt een, uh, ja, een zeekolonie. Ik ben dan heel veel in het IJsselmeer natuurlijk actief. En daar is nu allemaal 0, 1, 1, 0, 0. En hier is het 2, 3, 3, 1, 1, 2, 2, 2, 3. En zo dat soort succescijfers. Een super productieve voor kolonie. Ja, ja echt, echt heel mooi om dat contrast te zien. En dat is ongetwijfeld door het voedsel bepaald. Ja. We zien daar een enorme streep, van. Nou, het zal het zijn. een stuk of dertig dieren die ja. gaan naar het westen, ja. een beetje zo'n schuine hoek, die ja. vliegen daar naar de Noordzee, ja, richting Hinderplaat, we zitten hier dus eigenlijk onder de Maasvlakte, en uh, dat is dus een heel gebied met geulen, ondieptes, en, maar dat, dat zijn dus vogels die, die vroeger allemaal naar de zee gingen, waar nu de Maasvlakte ligt, nu de tweede Maasvlakte, ligt. ja, ook natuurlijk, ja. Want die zee is natuurlijk, denken wij, oneindig. Maar ja, dat is natuurlijk nu een stukje af. Ja. 2.500 hectare nieuw industrieterrein inwoning. En ja. daar is dit onderzoek ook om begonnen. Om te ja. kijken wat nou de effecten zijn van die tweede maasvlakte. Ja, om te kijken of zeg maar, de compensatie die uh, is, is, is verleend hè, door een uh, gebied van 25.000 hectare. Dus zeg maar tien keer zo groot als die maasvlakte die dan zeg maar, aan de zee is ontrokken. Vrij te stellen van de grote boomkorvisserij. Dus daar, zeg maar, het, het zee gebeuren onder water. Denk aan bodemfauna, schelpdieren, jonge vis. Ja, vrij te stellen van die grote netten. En uh, of dat dan dus een effect heeft wat we verwachten, ja, dat moet dan bekeken worden. En als die aalscholer is, dus een, een hele aardige soort om te zien, ja, hoe zit het dan met consumptie ja. en, uh, en platvis dat is eigenlijk een mooi onderzoekshulpje voor jou de alle braakballen die hier onder ja. het nest liggen dat is een, een goede steekproef van wat er aan ja. vis uh, ja die, die, die ervaring hadden we natuurlijk al ook, ook zo ja. vanuit andere kolonies uh, dat je dus heel goed kan zien dan, ja, hoe zo'n zo visgemeenschap uh, is opgebouwd en uh, nou ja, met de zenders erbij uh, is het natuurlijk helemaal super om, om te zien waar ze nou echt naartoe gaan ja. Zullen we in beweging komen? Want ja, ja. Uh, terwijl we hier staan te praten, worden we ook helemaal lek gestoken door de muggen. Ja. Maar er moet ook werk uh, gedaan worden. Het zijn dus, uh, allemaal brandnetels hier. die Braakballen. braakballen. Uh, hoogproductief ook uh, ja. qua vegetatie. <laughs> die doen het goed op aanschoolverstrond. Ja, zeker. Kruip jij met gevaar voor je kruin even onder het nest om ja. een uh, braakbal te zoeken? Ja, moeten we... Hopen, hopelijk niet ondergescheten te nee, worden. Ja, nee, precies. Nee, soms <laughs> heb je de marme vis in je nek, dus dat, uh, <laughs> dat is minder dan. Uh, <laughs> ja. Weet je wat? Ik blijf hier even wachten. Oké. Okay. kledders te pakken. Ja. En, uh, in het laboratorium helemaal uitpluizen wat, ja. uh, wat het dier gegeten heeft. Ja, daar zit nog heel wat werk aan vast. Uh, ja. dus het is altijd leuk als je in zo zo'n plastic Whoa. zakje. Oh. Ach, over kledders gesproken, ja. het ging maar net goed. Ja. ja een soort zure regen. Je ja. dus moet altijd bedacht zijn dat je onder zo'n nest uh, kan van alles naar beneden komen. Zeker als ze ja. wat schrikken, dan, uh, ja. dan is het een uh, witte idee. Dit is geen willekeurig nest wat je hebt gekozen. Daar hangt hier ook een, een bordje bij. Ja. Een vogel. De oude vogel heeft ook een, een zender op de rug. Ja, dit is een van de ouders die heeft een zender en die geeft dus informatie over waar en wat precies op zee. Ja. En dus aan deze kant heb je de voedselkant. dan En dan hebben we aan de andere kant het hele zeehaal. Een beetje waar ze het vandaan haalt. Maar... Ja, superbelangrijk. We gaan even aan de andere kant uh, ja. van het meer kijken ja. bij, uh, kunnen we de, de zenders uitlezen. Kunnen ja. we zien waar ze ja, geweest het zijn. Dat is half zeven, dus dan ja. uh, gebeurt dat. Om half zeven gaan de zenders aan. Precies. rand van de kolonie, daar uh, regent het ook. Alleen daar is het gelukkig geen uh, witte, zure regen meer. Maar daar staat uh, Ruben Fijn onder uh, een paraplu met een computertje. Grote antenne ernaast, Ruben. Jij ja. staat uh, contact te zoeken met de vogels. Ja, inderdaad. Als het goed is, hebben we een aantal uh, aalscholvers in de kolonie zitten... die met een uh, gps-logger op hun rug... Uh, nou, naast hun nest zitten of hun kuikens aan het voeren zijn. En uh, als die aanwezig zijn, dan uh, zie ik dat op mijn scherm verschijnen. Want in die GPS-logger zit ook een Bluetooth-module. En uh, nou, net zoals je daar met je mobiele telefoon gegevens mee kan versturen, kan dat apparaat ook gegevens naar mijn computer versturen. En dan, uh, dan zijn dat de, de GPS-posities die dat beest heeft opgeslagen. Dus elke twee minuten neemt hij een positie. En die slaat hij op in zijn geheugen. En dan uh, kunnen wij dat uitlezen. En dan weten we precies waar dat beest naartoe is geweest. Dan kan jij dat gewoon op afstand met je computertje... hier aan de rand van de kolonie uh, zo uh, downloaden. Ja, als het goed is wel. Dus, um, en je ziet nou op het dat scherm... Zie je zie een hele waslijst getalletjes een, binnenkomen. Inderdaad. Het is, uh, nou, de laatste keer dat ik hier was, was uh, 27 mei. En sinds 27 mei, dus tot nu haalt hij nu de gegevens binnen. Precies de waar. De hele die is. handel en wandel van de vogel. Ja. Krijg je op je computertje. En dan kan je dus precies zien waar hij de vissen heeft gevangen. Die mennabart dan als restjes onder het nest heeft weggeplukt. Inderdaad. Ja. Maar Ruben, behalve dat dit natuurlijk hartstikke gaaf. Uh, toys for the boys. <laughs> onderzoek is. Leert dit jullie ook al echt concreet wat. Over die compensatiemaatregelen. Die voor de tweede maasvlakte zijn genomen. Ja, nou ja, een van die compensatiemaatregelen is natuurlijk de, de, dat de, de platen voor de kust rustiger worden. Dus het mag niemand meer op. En die aanschovers die blijken eigenlijk op zee die platen heel erg te gebruiken tijdens het fourageren. Dus ze vliegen uit die kolonie weg, gaan dan even vissen, soms wel 20 kilometer uit de kust. Maar dan komen ze terug naar die platen of die stranden, daar gaan ze dan even rusten. En daarna gaan ze weer de zee op om nog een keer te eten. En... De meeste aalschoffers komen dan zelfs nog een keer terug om op de platen te rusten. Dan nog een laatste hap en dan vliegen ze terug naar die kolonie. En dan, dan meestal blijven ze ook maar één, dag weg, of één keer per dag gaan ze weg. En dan moeten ze dus helemaal vol met vis die zitten. Dan komen ze met een krop boorden vol met uh, Ja, om vis die, en, uh, om die uh, hongerige kuikers uh, te voeren. Ja. Ja. Dus wat dat betreft, uh, die compensatie is dus dubbel en dwars de moeite waard? Uh. Nou, voor de aalschoffers zeker, ja. ja. ja. Want hoe rustiger het op zo'n plaat is... hoe, hoe, hoe, hoe rustiger zo'n aalscholver eigenlijk tot rust kan komen... z'n kan laten drogen... en, uh, en hoe makkelijker, makkelijker dan daarna weer gevoergeerd kan worden. De regen bemoeilijkt de ontvangst van de andere zenders, geloof ik, een beetje. Ja, het is, uh, het is rustig. En het is daarna altijd een beetje een nadeel... Want je weet nou niet of de vogels er nou niet zijn. Nee, of dat het door, uh, de, storing dat het de, door de storing van de regen komt. komt. Ja, ja. ja. dus Ik blijft voor dit moment even bij logger 001. Ja, 001 is binnen. Nee, in ieder geval wat. Daarom, daarom, ja. Italiana van een anonieme 16e eeuwse Italiaanse componist uitgevoerd door de luitist Paul Odette. Wie een ruig dagje uit wil met de kinderen... kan vanaf nu naar de natuurspeeltuin op het eiland 10 gemeten. Vol boomstammen, blubber, beesten, bloemen. Want Natuurmonumenten wil kinderen spelenderwijs... kennis laten maken met de natuur. Het is de laatste stap in de omvorming van het eiland... van landbouw naar natuurgebied. Met veel moeras en wildernis. Sigroen Lopst ontwierp daarom een wilde tuin. En acteur Bastiaan Ragas mocht hem openen. Afgelopen woensdag Net Paramour was erbij toen er werd afgeteld. Hier Ja, die kinderen zijn niet meer te houden, die stormen, overal hè? dat duurt allemaal veel te lang natuurlijk. Ja, dat wordt allemaal veel te lang en veel Overhalen. te bestuurlijk. Hè? Ja. Ja. Maar je bent zo enthousiast dat ik denk van, nou, je vindt het jammer dat je zelf geen kind meer bent. Hè? Nee, ik spelen. ben zelf kind. Ja. Mijn vak is natuurlijk ook alleen maar spelen. Ja. Ik had als kind zelf bij mijn ouders in Lissen, kon ik zo de hecht door. dan dus had ik in de, de bloembollenvelden in het Keukenhofbos. Dus ik heb ook altijd mijn eigen tuintje gehad met een eigen vijvertje en dingetje. Nou, dat was dan uh, ja, vijf vierkante meter. En dit is eigenlijk daar de, ja, de enorme uh, XXL-versie van. Dit is echt een speeltje aan je hart. Ja, dit is fantastisch. Ja. Vies worden en spelen en rennen en klimmen. Het is een soort, uh, soort Indiana Jones meet uh, Never Neverland hè, van de Lost <laughs> Boys. Met allemaal tunneltjes en dingen. En, maar die uh, werden heel vies, hè, die jongetjes? Heel goed. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> Gaan jullie hier over die boom stammen? Ja. Mag ik met jullie meelopen? Ja Oké. Okay. Het wordt wel een beetje vies volgens mij hier, hoor. Wij nee. mogen wel vies worden, maar uh, de vader heeft een nieuwe auto, dus uh, Oh, dat vindt hij niet zo leuk. Zo Oh, Oeps! Dan sommige... gaat er eentje oeps. het water in. Het water staat in je laars, hè? Ja. En we hadden voeten gekregen? Ja. Hoe komt dat? Omdat ik in het water heb gelopen. Oh, expres of per ongeluk? Oh. Nou, expres omdat ik in het water wou lopen. En waarom vind je dat zo fijn dan? Lekker vies worden. Ja. <laughs> Wat gaat hier gebeuren? Hier kunnen ze vlotten maken. Vlotten? En, en, en uh, hutten bouwen. Oké. Okay. De, de, de stammen zijn een beetje aan de zware kant van nee. vlotten. En daarom uh, loop jij tussendoor. En daarom help ik me een beetje. <laughs> Wat gaan jullie maken, dames? We gaan een hut maken. Een hut? Ja. Dit is de eerste... Tak. tak. De eerste ja. Tak. Proberen maar wat te maken. Ja. Hé, hey, je mag hier eigenlijk alles zo'n beetje, ja, hè, volgens mij? Ja, het kan lekker vies worden. Ja. Niet zelfs bij mijn me thuis, dan worden ze gelijk nee, helemaal boos. <laughs> maar ik zie geen schommels, geen glijbanen, geen wip. Nee, maar Want we hebben dat dit. de natuur is, en de natuur doen ze ook niet zomaar... Uh... Ja, dan vind je het niet jammer dat hij er niet is? Nee, dat kan je zelf maken, dat is juist ook leuk. Oh, dat is waar, ja, natuurlijk. Hé, hey, joh, je bent kletsnat? Ja. Heb je dan droge kleren bij je? Nee. Wat heb je gedaan? Ik was in die... In die, in die emmer? Ja. Die grote en toen was emmer? ik omgevallen. Oh, en voelt het erg? Nee. <laughs> nee. Je kijkt er wel heel blij bij, hè? Ga je zo het water weer in? Ja. Oké. Okay. Nou, veel plezier! Ja. Sikron! Jij bent Hallo. de ontwerpster hè, van deze ja, speeltuin. Ja, ja. Nou, Het is een groot succes, volgens mij. Ja, het is heel leuk. Uh... Ja. De kinderen maken het tot een succes. Als die niet zouden spelen, dan zouden we het uh, niet goed hebben gedaan. Maar wat ja. is het idee hiervan? Nou, het belangrijkste is dat dat dus heel veel los speelgoed is. Hè? Want je ziet hier geen speeltjes stellen in het hele, in het hele terrein. Mm -hmm. En het speelgoed van de kinderen zijn om te beginnen elementen. Hè? Je, je ziet aarde in verschillende. We hebben zand, we hebben modder. En dat maakt dat wij ook gebieden hebben waar we, waar we mooi konden inzaaien. We hebben 140 verschillende soorten wilde planten ingezaaid. Van, met zaad van de kruidhoek. Dus echt uh, zaai zaaigoed. En nou ja, de elementen zijn het vooral waar kinderen mee spelen en het losse speelgoed. Dat maakt het grote verschil. Maar oh ja, ze... speelgoed. Ik zie geen speelgoed, ik zie alleen Ja, nou ja, dat zijn de takken, dat zijn Precies. de boomstammen, dat is het ja. speelgoed hier. Maar ja. dat is ook het water, dat is ja. ook de aarde, dat zijn de bloemen. Je zag even, en dan heb je nou die kamillen zo prachtig bloeien. Dus die hele sensatie mm. van het plukken van die bloem ja. en het geurt zo lekker. En het is nog niet eens gek als je het in die mond stopt, want het is maar kamillen. Hier wordt een zelfgemaakt wordt een vlot. water gelaten vlot door oma, opa en de kleinkinderen, denk ik. Zeg opa, ja? dit is een kinderspeeltuin. Ja. Hè? Maar volgens mij vindt u het nog veel leuker dan de kinderen. Ja. ik zet hem weer terug: kinderen te worden binnen. Lekker maar lekker! Ja! is ze bijna. Ja, dat is natuurlijk zwaar je zal wel eens een keer een balk op je teen krijgen ja, of je zal er eens afvallen. Het ja. leuke is als je losse dingen hebt, dat kinderen, wij denken altijd dat kinderen dat niet kunnen. Maar ja. kinderen kunnen heel veel en ze kunnen ook heel goed inschatten wat het is. En je ziet het. En, uh, uh -huh. We hebben een uitgebreide risicoanalyse gemaakt en hebben gewoon gekeken wat kan er gebeuren, hè? wat als. En dan maak je een inschatting, is dit misschien ook een waardevolle ervaring. En het moet altijd in verhouding staan tot de educatieve waarde daarvan. Hoi. Zoeken jullie iets? Ja, wat een mooi beestje. Leeft hij nog eigenlijk? Oh ja. ja. ja. Nee, doe hem eens eens mooi terug in het water, hè? want anders dan, uh, gaat het niet goed. Hé, hey, maar jij bent echt een natuurmeisje, hè? als ik ja, dat zo zie. Ik hou heel erg van de natuur. Ja, maar moet je geen vlotten bouwen of in een, uh, een top het water in zoals al die jongens daar? Nou, dat heb ik geprobeerd, maar toen viel ik helemaal in het water. Dus ik moest me helemaal feunen en zo. <lacht> Dan maar zo. Ja. Hè, maar hoe vind je het hier? Nou, ik vind het best wel leuk. Ja? Want ik ben ook helemaal fan van dieren. Alle dieren van de wereld vind ik leuk. Ook al zijn ze levensgevaarlijk. Ja, maar voor jou had het net zo goed gewone natuur kunnen zijn... in plaats van een speeltuin. Ja, dat is wel leuk, ja. Daar heb je al genoeg dingen om doorheen te kruipen en zo. Want ja, er zijn toch een paar bomen vol moeten gekapt worden... om die hut te maken en zo. Dus dat is toch een ja. minder natuur. Dat wij dit moeten doen... ...zegt natuurlijk iets daarover dat het helemaal fout is. Dit is een surrogaat, dat is niet echt. Hè? Mm -hmm. En wij proberen het dan zo echt mogelijk te maken... ...zo dicht mogelijk bij de belevingswereld... van ...als ze echt nog buiten zouden gaan spelen. Mm -hmm. Maar ja, het is een pretpark. Je gaat de pompen aanzetten en dan stromen de beekjes. Je gaat, daar staan overal picknickbanken... ...want je weet het belangrijkste is om de ouders te vermaken. Zolang die ouders zich op de gemak voelen, zolang mogen die kinderen blijven spelen. En langer niet. En dat is natuurlijk omgekeerde wereld. Het is gewoon, je kunt de kinderen hier een klein stukje van die vrijheid teruggeven... die je ze eigenlijk de hele dag door zou willen wensen. Dus dat is een beetje dat is een, beetje een hoge, hoge verwachting. Ik heb een kikketje. Echt waar, joh. Gewoon oh, echt. Neem me gauw weer in je handen. Gauw weer naar het water. Hij heeft dit naar zijn zin Daar heeft hij het naar zijn zin, het kleine kikkertje. Uh, wij zijn uh, zo terug na het nieuws dat gelezen wordt door Juri Stubenitski. Radio 1. Het NOS Journaal. Op de snelweg bij Meer, net over de grens bij Breda, zijn twee Nederlanders omgekomen bij een ongeluk. De auto waarin ze zaten botste tegen een pijler van een brug. Een derde inzittende raakte zwaar gewond. De snelweg richting Antwerpen is voorlopig afgesloten voor al het verkeer. China vervalst zijn economische cijfers om te verhullen dat de economie afzwakt. Westerse economen en grote bedrijven in China zeiden tegen de New York Times... dat de economie van het land zo'n 1 tot 2 procentpunt te hoog wordt ingeschat. En Argentinië en Brazilië hebben hun ambassadeur in Paraguay teruggeroepen... in reactie op de afzetting van president Lugo. Er werd vrijdag weggestemd door het parlement omdat hij zijn functie slecht zou hebben uitgeoefend. Ook Ecuador en Venezuela hebben zeer kritisch gereageerd. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Het is bewokt en in een groot deel van het land regent het al. Alleen in het zuidoosten is het nog droog, maar ook daar gaat het de komende uren regenen. De temperatuur ligt rond 13 graden en er waait een matige zuidenwind. Vanmiddag blijft het regenen en de wind draait naar zuidwest en wakkert aan. Boven land wordt de wind matig tot vrij krachtig, windkracht 4 of 5. Aan zee wordt de wind krachtig, windkracht 6. Aan het einde van de middag klaart het vanuit het westen mogelijk wat op. Er kunnen dan wel enkele losse buien voorkomen, vooral in het noorden ook met kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond 16 graden. Vanavond zijn er nog enkele buien, vannacht is het meest droog. De minima liggen rond 10 graden. Morgen is het wissend bewolkt met vooral in het noorden en oosten van het land enkele buien. Het wordt circa 17 graden en er waait een matig tot vrij krachtige wind uit het westen. Daarna wordt met een zuidelijke stroming geleidelijk warmere lucht aangevoerd. De middagtemperatuur komt later in de komende week uit rond 24 graden, maar er is dan wel weer een grote buienkans. ANWB Verkeersinformatie, u hoort het ook bij het nieuws. Een ernstige aanrijding net over de grens in België op de E19 Breda richting Antwerpen. De weg is dicht tussen Hazeldonk en Meer. Verkeer richting Antwerpen kan het beste omrijden vanaf knopen Klaverpolder, via Roosendaal en Bergen-op-Zoom.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 Het is bijna vijf over half negen. Tijd voor onze columnist. Wie zou het zijn? David van Gennep. David van Gennep is directeur van Stichting AAP in Almere... waar wilde dieren opgevangen worden die afkomstig zijn uit de illegale handel... proefdierlaboratoria en van particulieren die erachter gekomen zijn dat een neusbeer, een buizert of een berberaap... bij nader inzien eigenlijk toch geen leuk huisdier is. Ook David van Gennep is een warmpleitbezorger... van onze actie tegen de internethandel in wilde dieren op Marktplaats. U weet misschien, Marktplaats zelf geeft geen krimp blijft advertenties van wilde dieren gewoon plaatsen. Ook de illegale advertenties, maar wij geven niet op. Zodra er een nieuwe Tweede Kamer zit, richten wij onze pijlen ook op Den Haag... met de vraag om de handel in wilde dieren simpelweg te verbieden. Goed, nu de column van David van Gennep. Wat ben ik toch blij met het internet. Zonder enige inspanning word ik dagelijks op de hoogte gehouden... van al het moois wat de wereld te bieden heeft... Persoonlijke leningjes, potentieverhogende middelen, wilde zonnebrillen en merkwaardige apparaten die ontwikkeld zijn om bepaalde lichaamsdelen tot mondselijke proporties te vergroten. Het komt allemaal op je scherm voorbij en het moet wel heel raar lopen wil je niet op enig moment een keer geprikkeld raken. Maar of exotische dieren net zo blij worden van het World Wide Web is maar zeer de vraag. Deze weken werden we weer opgeschrikt door allerlei exoten die hun onkundige eigenaren te snel waren afgeweest. Een enkeling werd na een wilde klopjacht weer overmeesterd. In het geval van een wasbeer in het immermooie mooie Nuland moest wel eerst de boom waar die in zat omgezaagd worden. Had deze possie weet gehad van de klimvaardigheden van de wasbeer, dan hadden ze op voorhand kunnen voorspellen dat die behendig zou overstappen naar een volgende boom, die nog niet in aanraking was geweest met de kettingzaag. Ik stel me zo voor dat er vooral niet veel meer wasberen moeten ontsnappen... anders houden we in Nederland geen boom meer over. Maar een stompwijkse wallaby had meer moeite met de recent verworven vrijheid... en overleed ter plekke van de schrik. De verkoop via internet is puur aanbodgedreven, want wie is er nou echt gericht op zoek naar een stinkdier of een ooievaar... of een uil of een prairiehond? De koper verdiept zich eigenlijk nauwelijks alvorens een bot te doen... maar... Eenmaal thuis aangekomen met de nieuwe aankoop ontstaan de welzijnsproblemen. Of de gezondheidsproblemen. Of problemen met onze eigen inlandse fauna en flora. Maar er is nog meer aan de hand. Want de handelaren in dit soort dieren zoeken voortdurend de grens op tussen het toelaatbare en het niet toelaatbare. En zo trof een tv-ploeg van varen vroege vogels de nodige rode lijstsoorten aan bij internetverkopers die zich via marktplaats opdringen aan het publiek onder het mom van de verkoop van exoten die helaas nog steeds zijn toegestaan. Tja, zult u nu denken, is een verkoopkanaal als marktplaats... wel verantwoordelijk voor hetgeen ze aanbieden... of moet misschien de overheid gewoon bepaalde soorten verbieden? Ik denk dat het beide nodig is. Onze overheid heeft in 1992 al besloten dat aan deze handel eigenlijk een einde moet komen... maar geen enkele minister durft het aan om deze regels ook werkelijk te implementeren... En in de tussentijd zijn we dus gewoon afhankelijk... van het goede fatsoen van die verkoopkanalen. Want als iets gewoon moreel verwerpelijk is... hoor je als verkoper gewoon je eigen grenzen te stellen. Reisorganisatie TUI gaf jaren geleden het goede voorbeeld... door accommodaties die herhaaldelijk over de schreef gingen op moreel vlak... niet langer aan te bieden. En dat bleek te werken. Ik zou dus zeggen, marktplaats, doe er iets aan... en verschuil je niet langer achter de traagheid van het ministerie van ELNI... Neem zelf gewoon verantwoordelijkheid. Een dans van de Italiaanse componist Giovanni Paolo Chima. Chima, uitgevoerd door het kwartet van de blokfluitist Maurice Steger. Welkom in tuinreservaten.nl deze ochtend gaan we naar een bijzondere tuin. Het is de bedrijfstuin van architectenbureau Atelier Pro. Dat is gehuisvest in Den Haag, op een prachtige groene plek in de stad. In een duintuin. Het bedrijfspand is van alle kanten omgeven door een waartuinreservaat. En wat ook bijzonder is, het onderhoud wordt gedaan door de werknemers van het bureau zelf. Atelier Pro vraagt zijn personeel om één of meerdere avonden per jaar... in de tuin te komen helpen met snoeien, harken en ander onderhoud. Hennie Radstaak is op zo'n tuinavond van de partij. Hier wordt gesnoeid, zowel uh, elektrisch als met de hand. Ja, we met... hebben een wedstrijd, uh, even. Ik heb een hekel aan geluid, dus... Dit uh... is gewoon een gezellig geluid. Wat ben je nou aan het knippen? Uh, dit is de linde. Allemaal ondergroeien, dit. Ja, maar ja, da daardoor kunnen we niet meer door. Eigenlijk doen we dat de hele tijd een beetje orde scherp in de chaos. Ja. Hans van Beek, een architectenbureau met een prachtige binnentuin... in de binnenstad van Den Haag. En jullie doen zelf als architecten het onderhoud van de tuin. Ja, in het begin werd je vrijwillig aangewezen en dat is natuurlijk niet <lacht> leuk. Maar nu mag, nu mag iedereen kiezen. Ja. Uh, we hebben zes avonden in het jaar. En je mag per jaar komen ze even langs en dan mag je een avond kiezen, dat voelt al heel anders. En iedereen zegt natuurlijk eigenlijk van ik heb zelf ook nog een tuin dus moet dat nou. Ja. Maar het leuke is dat achteraf iedereen het eigenlijk toch wel heel erg leuke avonden vindt. Ja, omdat... dus Na werktijd even een paar uurtjes ja, de handen uit te bouwen. Ja, ja, bij twijfel niet uittrekken hebben we als slogan hier. Hè. Dus, dus in feite met name in de ondertuin laten we de natuur zijn gang gaan. En sturen we een beetje met de hand uh, bij. Ja, Onder tuin, zeg je. Het is, een, het is een tuin met verschillende niveaus. Hè? Ja, het, het hoogte... Een heel bijzonder eigenlijk, voor het midden hoog... in de stad. Ja, dit, dit is een oud tuingebied. En dit is een beetje het hoogste punt van Den Haag. Ja. En dat hoogteverschil zat, zat ook in de tuin. Dus een hoogteverschil in zo'n tuin van vier meter is natuurlijk eigenlijk best heel veel. En als je hier binnenkomt, dan staan mensen over een mooie tuin. En zeggen, ja, je staat op het dak... En dan, uh, dan... We staan nu op het dak van jullie kantoor. Ja, we staan eigenlijk uh, op het dak van het kantoor. Ja. Want we staan op dit niveau we staan ook gebouwen, maar jullie ja, willen zo'n verdieping ja, maar, eronder. Ja, maar oorspronkelijk was dit het niveau. Maar eigenlijk hebben we die hele grote kelder hier gemaakt. Maar ook bijna alle gebouwtjes die er waren hebben we ook destijds uh, onderkelderd. Extra ruimte erbij gemaakt. En dat kon natuurlijk mooi omdat je in Duin zat. Hè? Dus uh, niet direct in het grondwater. Ja. Jullie Een stukje gras, wat hagen, een vijver zie ik... Want we hebben verschillende perkjes. Het ziet er heel idyllisch uit. Ja. Eigenlijk hebben we nu de wat formelere tuin boven. Die is ook nodig om die bebouwing met elkaar een beetje tot een ensemble te krijgen. Ja. En beneden laten wij de natuur zijn, zijn gang gaan. Zullen we even naar beneden gaan? Ja, prima. Ja. Want we kunnen nu inmiddels zowel langs de linde lopen. Via deze trap naar beneden. We hebben aangeharkt hier. En dan komen we ja, eigenlijk een niveau lager. Hier staat een nieuwe gedeelte van architectenkantoor met veel glas. En we banen ons via een klein paadje. Er is niks bestraat hier. Nou, het is alsof je en hier... midden in de natuur staat. Ja. Een vijver ja. met, met ja, het wat is, is het, uh, of uh, gele plomp? Ja. Ja, en we hebben een prachtige werkplek hier. Je, ziet, je kijkt hier eigenlijk onder de zoden, letterlijk. Hè. Dus uh, hier, die, die uitbreiding die we onder, ja. onder het grasveld gemaakt hebben. Uh, een tuin op het dak, een grasdak? Ja, ja. En de boventuin en de ondertuin zijn met elkaar verbonden door spannende trapjes. Hier achter dat glas, daar zijn de architecten achter hun computer aan het werk. Het ja. uh, lijkt me geen vervelende plek om te werken. Nee, als we hier mensen hebben die hier komen kijken, dan, zijn ze allemaal, uh, valt, dan valt echt hun mond open. Eens even kijken wat hier gebeurt. Hallo. Hallo. Hey, wat Hi. zijn jullie aan het doen? We zijn uh, aan het wieden en ik probeer nog een paar takjes voor uh, thuis in een vaasje, neem ik gelijk mee. Het leuke van hier is wel, hoor, vind ik dat bij de meeste architectenbureaus gaat het... vragen ze altijd af of je in een nieuw gebouw zit of dat je in een oud gebouw zit. Maar hier zitten we gewoon altijd in de tuin eigenlijk. Er is verder weinig. Op de foto's van het gebouw zie je altijd alleen maar tuin. Doe je het nou omdat het een klein beetje moet of uh, van, van de baas? Of... Ik vind het bijzonder leuk. Ik, heb... ja? ik woon hier in Den Haag, ik heb zelf geen tuin. En ik heb, werk hier pas net. Pas voor het eerst gedaan, maar ja, het is heerlijk. Want het is ook een echt tuinreservaat, hè Hans van Beek. Het, is, uh, het is voldoet aan de criteria die wij gesteld hebben. Nou, jullie ma maken criteria en daar... Uh, ja, We hebben uh, we we, we we, we, we, daar niet aan geprobeerd te voldoen, maar het, het uh, was er al. Ja, ja. Dus al het, uh, het tuin, al het tuinafval wat hier vandaan komt, hè, dus op die tuinavonden... dat wordt niet afgevoerd, maar dat wordt altijd in de... Zeg maar, bij de rooilijnen in de overgang hebben we dus, uh, zeg maar een meter dik hebben we al, waar, waar dat altijd uh, in. En dat is natuurlijk een prachtig milieu voor egeltjes, uh, allerlei vogeltjes. En, uh, en die zitten hier ook? En, en die zitten hier ook, ja. Het is echt een idylle hier, hè? waanzinnig. En zo ja. ontzettend groen en prachtige bloeiende bloemetjes. Ik weet niet wat het allemaal is. We, weet u wat het allemaal is? Dit is mevrouw uh, Bestro en uh, Jonas, Penning. Jonas Penning. En uh, ja, al dat soort uh, en uh, Ja, noem maar op. Nou ja, verder staat er hier natuurlijk veel uh, bessen, allemaal voor vogels. Het is echt een uh, oasietje. Alles... Langs het raam van het kantoor weer terug. Weer een stenen trapje op. Zeggen jullie dat ook tegen opdrachtgevers? Want, uh, denk, uh, als je een nieuw gebouw neerzet, denk ook eens aan een tuin. Wij hebben wel veel kans dat op de opdrachtgever die ons kiest dat hij dat al belangrijk vindt. Dit beeld, dit concept passen jullie ook echt toe? Ja, precies, ja. Erg vervelend dat je van, van je baas ook nog in de tuin moet werken in je vrije tijd, of niet? Nee, dat valt wel mee. <laughs> Hoe vaak doe je dit? Ja, eigenlijk maar één keer per jaar. Dus oh. Dat valt best mee. Ja, dat valt wel mee. Ja. Het zijn toch zes, ja. zes tuinavonden per jaar? Ja, en 66 werknemers. Dus, oh. uh, dus iedereen, echt iedereen doet mee? Volgens mij wel. Ja? Ja, Daar kan ik. je niet aan onttrekken? Nee. <laughs> maar is er ook een feest, of niet? Nou, ik heb geen tuin, dus ik vind het wel lekker. Ja, een beetje onkratide. Maar ik heb wel wat spierpijn de dag erna moet je het vaker doen. Ja, ja. Mm. Mensen maken op een totaal andere manier een praatje met elkaar. als dat je gewoon met elkaar uh, aan het werken uh, bent. Uh, ja, ja precies. Ja. Dus dat, uh, dat, dat werkt eigenlijk heel uh, samenbindend, zeg maar, die uh, actie. Goed voor de synergie ja, binnen ja, het bedrijf. Ja, Normaal moet je daarvoor uh, overlevingscursussen in de Ardennen organiseren. om datzelfde effect te hebben. Dat heb je hier, dan krijg je allemaal voor niks erbij. En zorgt de baas dan ook even voor een hapje en een drankje na afloop van het werk in de tuin? Ja, we eten altijd, uh, op het eind uh, eten we altijd met, uh, met elkaar. Ja? Ja. Wat was je nu Dat aan het mooi. Een beetje brandnetels eruit halen, nog. Gewoon met je blote handen? Nou ja, als je helemaal onderaan uh, pakt, dan zitten er geen uh, naaldjes aan. Dat is een trucje. Hé, hey, maar vertel wat, eens, eind... wat, wat, wat, zie je dan ook wat, uh, uh, wat dieren betreft uh, nog het een en ander, als je hier uh, van overdag werkt? Alles eigenlijk. Ja, ja nou, heel veel vogels vooral. Eigenlijk alles wat in een tuin voorkomt. Ook spechten en nou ja, uilen zie je niet, maar die hoor je dan uh, s'avonds wel eens. Vlaamse gaaien, uh, meesjes, uh, kommeesjes, pimpelmeisjes. We hebben af en toe een roodborstje die dan langskomt. Zeg, het lijkt me ook een paradijs. Ik zie daar al wat vliegen voor uh, hommels, bijen, allerlei insecten, vlinders waarschijnlijk ook wel. Uh... Ja, ja, dat, dat betreft... Uh... Uh, al, alles, uh, ja, het is allemaal natuur wat hier zit. Dus, uh, we we wat dat betreft, verzinnen we dus niks. Hè. Dus, uh, okay. al, haal je ja. af en toe een stukje weg als ze ja. er niet meer door ja. kunnen. Dan... Enige. Je hoeft, nou, je hoeft niet, nooit iets bij te zetten, alleen maar weg nou, te halen. Dat is een kenmerk ja. van een goede tuin. Maar ik ga nog een stukje knippen, ja, anders uh, uh, wordt het niks. Wordt het niks. Ik heb net al een snoer doorgeknipt. Dus Echt waar? <laughs> ja, je, had, je had een hekel aan die herrie van dat ja, apparaat. Het is gewoon, dus zo los je dat <laughs> op. <laughs> je doet het even niet meer. Hè. <laughs> Het arrangement, tenminste, een stukje eruit. Het arrangement voor viool en orkest van de aria O Mio Bambido Caro... van de Italiaanse componist Giacomo Puccini, uitgevoerd... Met, ja, door het Nederlands Symfonieorkest met als solist Jaap van Zweden. Tjoentje. Tjoentje. De ja, Natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, dat zoentje hoort natuurlijk voor van de venolijn. De venolijn is voor veel mensen een wekelijks feest van herkenning. De planten die weer bloeien, de vogels die zich laten zien. Meestal laderen wij de vogelmeldingen met een geluid vanaf cd. Maar tegenwoordig bellen er ook al mensen naar ons antwoordapparaat... die zelf het betreffende luid er maar vast onder zetten. Wil welkom op het balkonreservaat Pijzerweg Groningen. Gisteravond, 16 juni, tijdens een etentje, een magnifiek schouwspel op een klein, vogelvriendelijk balkon. Eén specht, een tweede en tenslotte een derde grote bonte specht, waarvan één jong samen aan de pinderautomaat. Geweldig. Met Bertus van der Kolk. Op de IVN-tuin in Reden is het rood guichelheil gaan bloeien. Een wijngaardslak heeft in een kuiltje ruim twintig eieren gelegd. Zij, hij, heeft er een paar uur over gedaan. De witte eieren hebben een doorsnee van plus minus een halve centimeter. Mevrouw Ebens uit Wapenveld wil melden dat tussen de stenen rondom ons vogelbadje bloeit een kromhalsplant. Een behaarde grijze plant met smal blad en kleine blauwe bloemetjes. In de blad, blad Hoksel. Dit was het. Met Willem Buiters. Op de A58 bij Mooi de lantaarnpalen tussen de twee weghelften. Dan kan ik een ooievoud zetten. Dat kan ook even snel bedankt, bedankt Ja, dit is Carle Ramzijn in Bergendal. Ik heb waargenomen in Bergendal een zwarte sperg tegen de stam van een dode den. Hij was verwoed aan het hameren tegen de stam. En er vielen steeds stukken schors op de grond. Hoewel we stil bleven staan om te kijken, vloog hij niet weg. En dat vonden wij bijzonder voor deze toch vogel. Dag. Vandaag zagen en hoorden we twee slanke kleine valken. Met lange vleugels en korte staarten. Twee boomvalken. Ze vlogen minutenlang, zenuwachtig en zeer bewegelijk met elkaar in de lucht. Misschien wel op zoek naar een oud kraaiennest in de boshand nabij de Woonhans bij Wolf Anjo Anjoe Strik van de Wageningse Berg. Een boomvalken met het geluid uit een Wageningse CD-speler. Blijft u vooral bellen naar 035 voor al uw bijzondere waarnemingen in de natuur. Vrijdagavond liep hij af. De duurzaamheid stop in Rio, of moeten we zeggen duurzaamheid stop. De berichten uit Brazilië waren ronduit somber. Op onze website hield Gerben jan Gerbrandi, Europees parlementslid... voor D66, een weblog bij. Daar schreef hij gisteren, ondanks alles, toch nog een enigszins positieve bijdrage. Gerben jan zit nu in het vliegtuig naar huis, maar voordat hij incheckte... vertelde hij aan Rob Buiter over de emotionele achtbaan van Rio Plus 20. Ja, het... het, het, het... Het gaat echt van diepe teleurstelling naar, um, naar toch groeiend optimisme. En dat, dat heeft te maken met een hele teleurstellende eindverklaring. Waar de politieke leiders het niet voor elkaar hebben gekregen om ja, vergaande stappen te nemen. Aan de andere kant optimisme over de, de, de, ja, de enorme energie die er is bij, bij burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties om te verduurzamen. Dus ik, ik heb het ook genoemd, uh, een, een top van geen woorden, maar daden. En dat is een beetje een omgekeerde wereld, want normaal is het andersom. Maar dat optimisme wat ik ook uit jouw blog lees... dat wordt hier in Nederland in de kranten en ook in de commentaren niet gedeeld. Nee, dat klopt. En ik, ik denk dat het ook een groot verschil is... of je, of je dat van, uh, van ver weg beschouwt. Want dan kijk je eigenlijk alleen maar naar die, naar die eindverklaring, naar het papier. Of dat je hier, hier zit. Het, het meest opvallende vind ik dat uh, landen die echt hun best hebben gedaan om elke ambitie uit de tekst te krijgen... ...dat die op hetzelfde moment met uh, allerlei organisaties bezig zijn om wel degelijk hun economie te, ver, uh, te vergroenen. Dus wat ze niet willen is van bovenaf opgelegd krijgen dat ze, dat ze moeten vergroenen... ...en daarbij misschien beperkingen om uh, hun economische groei uh, te veranderen. Aan de andere kant hebben ze steeds meer door dat het wel de enige weg vooruit is om uh, hun economie te veranderen en te verduurzamen. En ja, dat is eigenlijk een grotere winst dan een, een, een mooie ambitieuze uh, papieren verklaring. Moet je dan eigenlijk concluderen dat dit soort toppen, dit soort uh, enorme grote bijeenkomsten met regeringsleiders, dat dat gewoon zijn langste tijd heeft gehad en dat je het niet vanaf de top, maar juist vanaf de bodem dit soort uh, betere resultaten moet zien te bereiken? Ja, dat denk ik wel. Ik, ik had het daar gisteren nog met zowel de, de Europese commissaris als de, de Deense minister... Die, die nu voorzitter is van de Europese Unie over. En we kwamen eigenlijk gezamenlijk tot de conclusie inderdaad dat dat grote multira, multilaterale, waarbij je het met nou 190 nog wat landen eens moet zijn, dat dat niet werkt. Um, en bijvoorbeeld het, het initiatief van Ban Ki-moon uh, om duurzame energie voor de hele wereld beschikbaar te krijgen... Dat, dat wordt niet eens omarmd, maar dat, dat, dat wordt ter kennisgeving aangenomen. Dat kwam door één land, door Cuba. Cuba wilde dat niet omarmen. En ja, dat betekent dus dat als één land dat, kan om, uh, dat, dat zo kan tegenhouden... dat dat proces niet meer werkt. En dat we veel meer moeten naar een, een pragmatische samenwerking... met landen die wel degelijk verder willen gaan. En ook met goedwillende burgers en bedrijven... Je schrijft ook op je weblog dat er een, een aantal grote bedrijven is die uh, positieve stappen willen zetten. Tegelijk lezen we ook weer in de commentaren hier dat juist de bedrijvenlobby uh, de vaart eruit heeft gehaald. Ja, daar ben ik het volstrekt niet mee eens. Um, en dat, Ik vind dat echt een, een, een, een flauw commentaar van, uh, van sommige maatschappelijke organisaties. Um, er is een vacuüm ontstaan doordat de, de politieke elite niet levert... En een deel van het bedrijfsleven is daarin ingesprongen. Uh, mensen als Paul Polman van Unilever... die hebben hier echt op indrukwekkende wijze laten zien... dat uh, verduurzaming de enige weg vooruit is. En ik ben daar heel, heel eerlijk in. Dat doen zij niet om de wereld te redden. Dat doen zij omdat zij uh, de visie hebben dat hun bedrijf sterker wordt... door op een groene manier te produceren. Maar dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Op het moment dat uh, economische leiders mensen uit het bedrijfsleven doorhebben dat een groene economie... ook voor bedrijven de enige weg vooruit is... dan is dat een veel grotere verandering en een veel positievere verandering... dan wanneer dat vanuit, uh, alleen maar vanuit de politiek komt. Ja, en uh, dan is de afsluitende vraag... hoe nu verder na deze achtbaanrit van Rio? Ja, en een, een terechte vraag. Uh, ik denk dat we, dat we op een pragmatische manier hier als Europa om moeten gaan... Dat we moeten kijken naar uh, welke landen willen verder. En laten we die landen ook helpen. En die kunnen we helpen door uh, ja, als een soort consultants op te treden. Door uh, echt advies te geven hoe ze hun economie kunnen vergroenen. Maar ook via handelsverdragen. Laten we met landen die, die echt hun economie schoner en groener willen maken. Laten we die voordelen geven op handelsgebied. Want daar heeft Europa natuurlijk nog altijd een, een enorme kracht en macht. 500 miljoen uh, redelijk welvarende uh, consumenten. Um, dus ja, dat lijkt mij de weg vooruit. En dan kunnen we met technologieoverdracht enzovoorts... kunnen we echt zorgen dat we uh, veel grotere stappen maken dan nu... met, uh, met verduurzaming in de wereld. Dat was Gerbrand die net voordat hij op het vliegtuig stapte. toch nog goed nieuws achter de schermen bij zo'n grote top. Dat wilde u niet onthouden. De Radio 1 Sportzomer en het EK Voetbal. Vanavond om kwart voor negen de laatste kwartfinale. Engeland-Italië. Woensdag de eerste halve finale. Portugal-Spanje. Luister de Radio 1 Sportzomer en mis niks van het EK. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.